Het kabinet gaat de jaarlijks toegestane pensioenopbouw minder hard verlagen. Werknemers mogen jaarlijks maximaal 1,85% van hun bruto loon belastingvrij sparen voor pensioenopbouw. Nu is dat nog 2,25% en in het regeerakkoord was afgesproken dat dat omlaag zou gaan naar 1,75%. Vakbonden en pensioenfonds hadden daar kritiek op omdat vooral jongeren dan te weinig pensioen zouden opbouwen.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 En dan het weer, vanavond en vannacht droog, het koelt af tot 9 graden. Morgen aan de kust Wolkenvelden, 14 graden op de wadden, 23 maximaal in het binnenland. Zondag is het met 18 graden koeler, maar het blijft wel droog, net als begin volgende week. En dan wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, de B-verkeersinformatie, er staat een file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht, 2 kilometer, en dat komt de wegwerkzaamheden. NOS, NOS. Langs de lijn met Jeroen Stophorst. Goedenavond, de mannenfinale op Roland Garros gaat tussen Rafael Nadal en David Ferrer. Nadal verzoekt Novak Djokovic en dat is een speciale overwinning voor de Spanjaard. Het is heel speciaal voor Moana. Ik wil Felicitatie Novak. Novak een heel goed champion. Il je zie dat Roland om een andere traan is, is van Persie is de nieuwe aanvoerder van het Nederlands Elftal. Bessie Snijder is de band dus kwijt. Bondscoach van Gaal vertelt waarom. Hij is nog uh, in het hele jaar niet fit geweest. En jong Oranje geniet na in Israël van de overwinning op Jong Duitsland. Worden zo direct de verhalen van Stefan, -ste -Stefan De Vrij en bondscoach Corpot. Bovendien volgen we Willem Luiks. Hij geeft trainingen aan de voetbaljeugd van Israël. Als het moet, zelfs binnen de kloostermuren. Binnen de kloostermuren met de andere monniken, ja. Vier tegen vier. Ze hebben acht van die monniken, dus dat zou kunnen, ja. En we bellen nog met golfer Joost Luiter. Hij staat bovenaan in Oostenrijk, net als twee jaar geleden. Toen verloor hij de hoofdprijs op de laatste hol. En nog meer voetbal. We volgen de diverse wk kwalificatiewedstrijden Zo is het spannend voor België en Portugal vanavond. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, we beginnen met tennis. De finale van Roland Garros gaat dus tussen Rafael Nadal en David Ferrer. Nadal won in een thriller van Novak Djokovic. En David Ferrer gaf Wilfried Fritzonga geen schijn van kans. Over beide partijen gaan we praten met Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst maar eens even dat, dat geweldige affiche, dat die fantastische partij Nadal-Djokovic. Dat was echt een thriller hè? Ja, dat was, uh, was smullen. Het was uh, vooral op het eind een uh, zeer hoogstaand duel. Ja, precies uh, wat we, waar we allemaal uh, op gehoopt hadden. Het begon natuurlijk wel een beetje wisselvallig met... Uh, ja, eigenlijk een Djokovic die wat zoekende was in de wedstrijd. Want als je die eerste drie sets bekijkt, was Nadal eigenlijk beter... Uh, had ook de beste kansen om die sets allemaal te winnen. Maar hij deed dat niet. Djokovic, zoals we hem kennen, uh, vanuit achterstand. Ja met die overlevingsdrang die hij van nature in zich heeft. Ja, die kwam dan toch steeds weer terug. En uh, ja, het was uiteindelijk vooral opmerkelijk in de vierde set, toen uh, Nadal voor de winst en voor de wedstrijd, serveerde dat uh, Djokovic daar ijzersterk terugkwam, uh, de wedstrijd eigenlijk helemaal keerde... en in het begin van de vijfde set zelf de wedstrijd in handen had. Om vervolgens een 4-2 voorsprong in die partij ja. uh, weg te geven... en uiteindelijk met 9-7 te verliezen. Maar kortom, een uh, ja, fantastisch duel ja. met name in die vijfde set. En, en qua niveau, was dit echt het allerbeste tennis dat je kan zien ter wereld? Ja, je hebt uh, te maken met nummer 1, Djokovic. En nummer 4, Nadal. Nou, die staat natuurlijk iets lager vanwege die uh, knieblessure... waardoor hij een tijd niet heeft gespeeld. Maar op Greffel is hij de allerbeste. Dat bewijzen zijn zeven uh, Roland Garros-titels mm -hmm. wel. Dus je hebt hier de twee beste Greffel-spelers uh, tegenover elkaar zien staan. David Ferrer... Misschien moet je hem er ook bij noemen. Dan heb je meteen de drie beste te pakken. Maar het, het niveau was geweldig. Ja. Uh, uh, noem eens de belangrijkste punten uh, van die partij. Ik denk, uh, vierde set, die natuurlijk uiteindelijk naar Djokovic gaat. Ja, dat klopt. Um... Nadal, ja, ik denk toch dat de afwezigheid, zeven maanden van de proftour, um, zijn laatste Grand Slam toernooi dat hij speelde was vorig jaar Wimbledon, verloor hij meteen, van ja. uh, Lucas Rossol. Twee Grand Slam toernooien overgeslagen, dus ja, bijna een jaar later speelt hij weer een best of five, een uh, heel hoog podium. Een wedstrijd waar het, uh, uh, ja, de, de, de strijd er vanaf en dat is natuurlijk spannend. En dat merk je dan op zo'n moment dat je voor de wedstrijd serveert. Nou, dat lukte niet. Maar een ander belangrijk moment was vijfde set. 4-2 voor Djokovic. Hele lange service game voor de Servier. Um, of het was 4-3 zelfs. Ja. Um, had daar uh, door moeten stoten naar 5-3. Maar één raar opmerkelijk moment. Korte bal aan het net. Die werd een beetje door de wind teruggebracht naar het net. Djokovic kon er net bij. Wilde daar smashen. Een halve smash. Maar hij raakte het net. Nadat nou, hij net had geslagen. En je mag het net niet raken. Hij viel bijna over het net heen. Het was een absurd moment. Waardoor hij het gewonnen punt. ja, toch moest ja, inleveren. Wel een terecht punt. Hè? Ik bedoel, er was verder geen discussie over. Nee, wat, zo zijn de regels. Nou, geen, even, hè? Zo zijn de regels. Maar. Ja, één zo'n punt uh, kan dan wel het verschil maken. Hij had daar op 5-3 moeten komen en dan ja. was hij wel heel dicht bij de zegen geweest. Ja, en dan heb je natuurlijk altijd Nadal, aan de andere kant van net, uh, die, die moet je drie keer verslaan voordat je het punt hebt gemaakt. En zelf zegt de Spanjaard dan ook dat zijn vechtlust vandaag de doorslag heeft gegeven. Yes, this is the only way. You know, you know how, how good player is. Like He is a fighter. And you, you know that when I was serving for the match with the 6 5 in the. In the fourth, I was serving against the wind, so I know that was uh, going to be a, a tough game because you Novak know, like always in the in the difficult moments he, he puts one more ball inside and he, he has this special uh, this special feeling in these very tough moments. You know? So I was ready for the fight. I was a little bit lucky in that uh, in that uh, game in the fourth three but I, I think I I I really fighted a lot in. In Australië in 2012 was een eenzelfde match. En toen woon hij vandaag. Dat is de goede ding over de sport. Soms one, sometimes others. En dat maakt de sport heel groot. Ja, Rafael Nadal. Uh, hij staat in de finale. Wat mij ook opviel in die partij. Het, het zijn ook wel de twee beste uh, op mentaal gebied. Hè? Want ze kunnen uit een klein uh, een, een mooi punt... halen ze weer de motivatie om toch weer ervoor te gaan. Ja, dat klopt. Nadal, denk ik, de aller-allerbeste. Uh, was misschien vandaag ook doorslaggevend. Djokovic toch ja, iets emotioneler, dat kennen we ook van hem. Laat zich makkelijker beïnvloeden door dingen op de baan, uh, maar ook dingen daarbuiten. En uh, ja, de mentale veerkracht van Nadal, ja, zo is hij opgevoed hè, door zijn uh, oom Tony. Vanaf uh, vier, vijf jaar uh, kreeg hij alles uh, voor zijn kiezen. Uh, hij moest altijd aan de slechte kant van uh, de trainingsbaan staan, midden in de zon, op het heetst van de dag. speelde met slechte ballen. Hij moest het allemaal doorstaan. En ja, daarom uh, kan hij al deze zware wedstrijden verdragen. Hij kan de pijn verdragen. En dat zag je vandaag ook. Ja, en de meeste pijn zal hij waarschijnlijk hebben uh, verdragen vandaag, want ja, dit was eigenlijk de finale, toch? Ja, uh, de vraag is natuurlijk hoe die herstelt, want hij heeft één dag, hij heeft natuurlijk een uh, vreselijke inspanning moeten leveren vandaag. Mm -hmm. En uh, ja, David Ferrer die was natuurlijk in uh, drie setjes ja. klaar. Vertel daar eens iets over, want uh, dat uh, verraste ja. mij toch wel enigszins, want tuurlijk, uh, uh, hij speelde natuurlijk ongelooflijk goed Ferrer. en is natuurlijk ook een Grevel-beest. Maar ja, uh, Tsonga was ook niet slecht bezig de afgelopen weken. Nee, want uh, Tsonga natuurlijk heel goed in vorm. Thuispubliek. En natuurlijk in de kwartfinale gewonnen van Federer in drie sets. Federer weliswaar niet op zijn best. Maar wil je de Zwitser in drie sets verslaan... moet je zelf ja. al heel goed tennissen. Um, maar Tsonga had echt zijn dag niet. Het, het moest uh, een droomhalve finale voor hem worden. De, de wedstrijd van zijn leven moest hij spelen. Daar had hij zich helemaal voor ingezet. Maar hij was niet zichzelf vandaag... Hij kwam om ja, kwart over zes pas. Dan zit je de hele dag duimen te draaien, te wachten, te wachten... in de zenuwen van uh, je, je mooiste wedstrijd aller tijden. En dan ga je pas avonds om kwart over zes de baan op. Omdat die vorige wedstrijd zo lang duurde tussen Nadal en Djokovic. Hij was er niet bij in die eerste set. Het was uh, 6-1. Nou, Hij kon nog net één gamepje winnen, maar ja, dat heeft toch al duidelijk de toon gezet. En dan tegen een Ferrer die zo vast is als een huis, die niks cadeau geeft. Tsonga ging zich opwinden, ging zelfs boos worden over lijnballen. Uh, kreeg ruzie met uh, de umpire, werd boos op ballenkinderen die de bal niet goed uh, aangooiden. Nou, dat is niks voor de, voor de zachtaardige, sympathieke jovi Friet. Hij is niet in die wedstrijd geweest... Eventjes misschien in de tweede set. Die verloor hij met een tiebreak. Had uh, nog even een uh, setpoint. Um, maar ja, het zat er gewoon niet in. Hij is niet zichzelf geweest. De druk werd hem waarschijnlijk toch te machtig. Alhoewel hij daar van tevoren zei, nee hoor, heb ik geen last van. Nou, gezien zijn spel denk ik het wel. Het was gewoon een simpele drie sets overwinning voor Ferrer. Ja, um, Je zei het net al, Ferrer uh, die geeft ook helemaal niets weg. Gaat voor iedere bal. Dat is natuurlijk ook het kenmerk van Nadal. En dan in overtreffende trap. Um, Wordt het dan denk je een heel lange partij, of is het niveauverschil toch te groot op Greffel? 194 in onderlinge ontmoetingen tussen Nadal en Ferrer. Uh, tot nu is dus het zo geweest. Alle belangrijke wedstrijden kon Ferrer niet maken. Hij heeft wel kansen gehad. Speelde recentelijk nog tegen elkaar Madrid en Rome. Mm -hmm. Goede wedstrijden, lange wedstrijden. Drie sets wedstrijden waren het. Uh, Ferrer had in Madrid eigenlijk de zegen voor het oprapen. deed dat niet. Um, dus de vraag is of hij dat zondag in zo'n grote finale wel kan. Maar gezien ja, de speltypes zal het een lange wedstrijd worden. Want ja, ze missen weinig, ze zijn muurvast, ze zijn mentaal sterk. Fysiek kunnen ze uren doorgaan. Dus uh, ja, laten we hopen dat, dat, ja. uh, dat, dat <laughs> uh, het voor het daglicht uh, ja, weggaat uh, dat we het kunnen afspelen. Maar het wordt een lange wedstrijd met Nadal natuurlijk wel favoriet. Ja, uh, morgen. Dit is ook een grote favoriet morgen, denk ik. Want dan wordt de vrouwenfinale gespeeld. Serena Williams tegen Maria Sharapova. Uh, ja, dat zal waarschijnlijk niet zo'n lange partij worden. O of denk je dat Sharapova het Williams nog lastiger kan maken? Je weet het niet. Williams is natuurlijk huizenhoog favoriet. Want die staat te timmeren. Ja. Absoluut halve finale tegen Errani, maar 16 punten tegen 6-0-6-1. Sharapova, zware partij tegen Azarenka, maar won wel. Match tough, hè, zoals we dat noemen, is ze wel. Ja, um, dat zijn wel nummers. Ook, ja, nummers 1 en 2 van de wereld, laten we dat niet vergeten. Die hebben wel wat meegemaakt. Ze hebben ook alle twee uh, een aantal Grand Slam uh, zegens binnen. Dus daar ligt het niet aan. Het is alleen ja, de speltypes. Uh, ze, ze slaan alle twee hard. Uh, retourneren goed, serveren goed, alleen Serena doet dat net wat beter. En in de afgelopen wedstrijden heeft, ze Serena, uh, heeft uh, Serena Sharapova wel heel duidelijk geklopt in uh, Madrid. Onderlinge ontmoetingen 13-2 staat het voor Williams. Dat zijn toch ook wel hele uitgesproken cijfers. Dus wat dat betreft uh, maakt ook Sharapova, zoals ze vandaag aangaf in de persconferentie... zich best een beetje zorgen over die wedstrijd. Ze is goed in vorm, ze doet het allemaal goed. Alleen Sarina's spel ligt haar gewoon niet. Ja, en dan moet je maar een beetje hopen op een mindere dag. En dat zit er denk ik niet in. Serena Williams' uh, favoriet voor de vrouwenfinale. Ja, morgen gaan we zien uh, uh, hoe dat verloopt. Vanaf drie uur natuurlijk te volgen ook hier op Radio 1. Marcella, dankjewel. Marcella Mesker was dat vanuit Parijs. Er wordt serieus gevoetbald in Europa. Tal van wk kwalificatiewedstrijden zijn aan de gang. Of zijn al gespeeld. Ronald van der Geer houdt het allemaal voor ons in de gaten, uh, Ronald. Ja, uh, de meeste aandacht uh, van ons Nederlanders gaat toch uit naar de buren, naar België. Hoe doen ze het tegen Servië? Ja, laten we even kijken naar die wedstrijden die op dit moment bezig zijn. Uh, Belgen doen het goed. Zeker als je kijkt naar de tussenstand. Speelt thuis tegen Servië. 45.000 man. De koning op de tribune. En met 2-0 voorstaan tegen Servië. Dat is, uh, dat is niet misselijk. Eerste uh, helft een doelpunt van De Bruyne op aangeven Van Vertongen. Hij speelt linksback. Alderwereld rechtsback. Ja, eigenlijk alleen maar bekende namen. Ook Chatli doet mee bij het uh, elftal van, uh, van Wilmots. In de tweede helft uh, de tweede goal. Verlaini uh, uit een corner van De Bruyne. Tussendoor heeft België het best wel lastig gehad. Want er zijn wel momenten geweest voor de Belgische goal. Maar Courtois, die we nog kennen uit uh, ja, de, de wedstrijden van Atletico Madrid... waar hij fantastisch speelde, staat ook in deze wedstrijd zijn mannetje. En dus België op een 2-0 voorsprong tegen Servië. De grote concurrent in deze pool op 16 punten. Net als België is Kroatië. En Kroatië staat in eigen huis achter tegen Schotland. En die wedstrijd is zo goed als gespeeld. Dus dat zou wel eens een voor en schaar kunnen zijn in Poel A. Waar uh, Kroatië en België dus uh, zo uh, gelijk opgingen. Die wedstrijd is overigens nu afgelopen. En dat betekent dus dat als België deze wedstrijd wint dat het alleen aan kop komt in Poel A. Kan dus met een fantastisch gevoel richting de zomer. Dan even in uh, Poel B. Daar kan Italië afstand nemen van, uh, van Bulgarije. Op zes punten komen. Eenzaam aan kop. Moet het wel winnen tegen Tsjechië. Het staat na 70 minuten daar nog altijd 0-0 dan naar de pool van Duitsland, waar Duitsland aan kop gaat... maar Oostenrijk, Zweden en Ierland allemaal acht punten hebben. Ierland staat 2-0 voor tegen de Faroe-eilanden... en Oostenrijk speelt tegen Zweden... 2-0, de voorsprong voor Oostenrijk. Alaba, die we kennen van Bayern. En Mark Janko, de oud twente spits maakte daar ook een goal. Toch best verrassend dat ja. Oostenrijk met 2-0 voor tegen slaat Zweden. Slatan speelt ook. Elmander speelt. Uh, Kelstreum, Elm. Nou ja, er zitten, er zitten gewoon grote namen aan boord bij, uh, bij Zweden. Maar goed, uh, Zweden kwam ooit van 4-0 terug tegen Duitsland tot 4-4. Ja. Dus daar moet je uh, de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Laatste waar we even naar kijken is Pool F. Dat is de pool van Rusland. Rusland speelt op dit moment een uitwedstrijd bij Portugal. Dat is de nummer drie. Het verschil is één punt. En Portugal staat daar door een doelpunt van Helder Prostiga met 1-0 voor. Oké, okay. Ronald van der Geer, dankjewel. We horen je later deze uitzending weer. Oké. Okay. Dan dacht ik dat we nou. naar muziek gingen luisteren. Maar uh, nee, nog niet. We gaan iets anders doen. Jawel, natuurlijk. Lucy Silvas. Breathe in. Zo direct... Meer over het Nederlands elftal vanuit Indonesië. En hoe gaat het toch met Jong Oranje? Dat geniet na van de overwinning op Jong Duitsland. breathe in. 3-0 werd het vanmiddag. Het dezelfde elftal won als verwacht de oefenwedstrijd van Indonesië. Team de Jong scoorde twee keer. Arjan Robben maakte de derde goal. Bondscoach Louis van Gaal gebruikte vier debutanten. Jasper Sitterse, Mikael Nelom in Jens Torstra speelden hun eerste in het land. En ook Dwight Tindalli debuteerde. Hij viel in na de rust. Het waren moeilijke omstandigheden in Jakarta. De hitte speelde natuurlijk een rol. Maar het was niet het enige volgens Louis van Gaal.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 En, en uh, hadden we een, ook een beter positiespel. En scoren we ook uit de kansen. Alhoewel we ook in de tweede helft veel meer kansen hadden... dan dat, dat we doelpunten hebben gescoord. Maar dat ligt aan andere spelers eigenlijk, die de tweede helft speelden. Ik uh, in de tweede helft stonden we beter. Uh... Het ligt aan die spelers. Het ligt altijd aan de spelers. Het ligt nooit aan de coach. Dat weten jullie toch? Hè? Nee, maar bijvoorbeeld zo'n Sim de Jong... die vulde die rol, die speelt ook anders, dat weet ik wel. Maar anders en dus beter in dan uh, snijden voor Rust. Nou, al Wesley had ik ook gezegd dat hij tussen die uh, verdediging en die middenvelders moet uh, spelen. Ja, en dan gaat Wesley vaak uit. Die gaat uh, in de bal spelen. Ja, dan heb je in plaats van uh, vier man voor je, heb je uh, zes of zeven man voor je. Dan maak je het jezelf uh, lastig. En in de eerste helft ging Robben ook weer naar de rechterkant en Schaken naar de linkerkant. Ja, dat wil jij niet. Dat wil ik allemaal niet, want Schaken loopt aan de, aan de rechterkant iedereen voorbij. En dat deed hij ook. En hij bereidt ook de goals voor. Dus, ja. En, en Robben op de linkerkant maakt die z'n Dus waar praten we over? We moeten gewoon doen waar we volgens de coach het beste in zijn. En, en dat is Robben links en Schaken rechts. Ik zei dat Wesley Was Westie Snijder was geen aanvoerder terwijl je zou zeggen van uh, dat is de man die het hoogst in die rangorde staat. Waarom was hij geen aanvoerder? Omdat ik gekozen heb voor Robin van Persie. En uh, dat heeft te maken met de fitheid van Wesley Snijder. Uh, uh, hij is nog uh, in het hele jaar niet fit geweest en ik moet steeds mijn nek uitsteken om hem toch te selecteren. Omdat ik, in mijn ogen is hij mijn aanvoerder en dan wil ik hem erbij hebben. Maar ja,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 Robben is altijd een van de fitste spelers uh, in het elftal. Is een op- en topprof. Robbie van Gaal, uh, openhartig. Hij was in een gesprek met uh, Bert Maalderink. En dan de aanvoerder zelf, Robin van Persie. De populariteit van de aanvaller van Manchester United... kent geen grenzen in Indonesië. Elke dag weer staan er hordes mensen om hem te zien. En om natuurlijk een handtekening te vragen. Het verbaast Van Persie zelf ook. Ja, bizar hè? Dus elke keer is het uh, toch wel weer... Uh...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 Ja, blijft het nu ook, hè? want ik vroeg het dan van Gaal. Ja, nee, de situatie met Snyder die blijft gewoon zo. Het is niet voor één wedstrijd. Dit is voor, uh, nou ja. ja, zolang het duurt. Ja, zolang het duurt. En uh, nogmaals, ik vind het echt een hele eer. En ik kijk er heel erg naar uit. En uh, ja, nogmaals, uh, het doel is uh, ja, straks heel ver komen in Brazilië. En uh, ja, daar verandert niks in. En uh, op zich zouden ook in het uh, dagelijks leven, zeg maar, zullen er wel wat dingen veranderen. Zullen ook wat meer verantwoordelijkheid uh, Heden moeten nemen, ook buiten het veld. Maar uh, richting de jongens en richting de stap zou het niet veel veranderen. Je bent 75 geworden, hè? Ja, 75 Interlands, ja. dat je nog wat? Ja, vind ik hartstikke leuk. Het is uh, een mooie mijlpaal, toch? Ja, nee, ik ben uh, er trots op. Er ja. zijn er niet, veel, niet zo heel veel die dat halen. Nee, daarom. En uh, ja, we gaan voor meer. Ja. Over meer gesproken. Maar goed dat het uh, WK hier in Azië is uh, volgend jaar. Ja, ik ben benieuwd dat het ook uh, ja, daar zou gaan, straks in Brazilië. Maar het is hier in ieder geval... Uh, allemaal erg enthousiast. Ik wens je succes op de terugweg. Ja, dankjewel. dankjewel. Ga je me helpen of niet? Robin, kom nee. Ja, nee, nee, nee. <laughs> ja. nou, Robin van Persie. Uh, u hoort het, u begrijpt het ook. Tijdens het interview met Bert Madering werd hij omringd door uh, vele tientallen mensen. Robin van Persie was dat. Dinsdag speelt Oranje tegen China. Ga praten over golf. Vandaag was dag 2 van de Lioness Open in Oostenrijk. En kijk eens wie er bovenaan het leaderboard staat. Joost, Luiten. En nu een telefoon. Joost, goedenavond. Goedenavond. Is dit de bevestiging van je goede vorm van de laatste tijd? Ja, nou, ik denk wel dat je dat kan zeggen. Ik heb uh, de laatste weken goed gespeeld. En uh, ja, als je dan nu uh, bovenaan staat na twee dagen, dan, uh, dan doe je een hoop dingen goed. Dus uh, de vorm is, uh, is prima. Ja, uh, Je staat eerste met een score van 133. Uh, op, op min 11 sta je. En dat is één slag voor op drie achtervolgers. Klopt, ja. Klopt. Ik heb er drie achter me, Maar goed, ja, het, is, het is toch halverwege. En uh, ja, één slag is, is natuurlijk niet veel. Nee. Dus uh, er kan nog van alles gebeuren. Maar uh, je kan er maar beter één voor staan dan al één achter. <laughs> Zo is het. Uh, nog twee dagen te gaan. Halverwege, je zei het al. Um, maar, maar wat zegt je gevoel dan? Uh, is het een toernooi dat je wellicht zou kunnen winnen? Nou ja, goed. Je staat, je staat er gewoon goed bij nu. Uh, maar, maar ja, het heeft nu nog niet zoveel zin om, uh, om uit te gaan kijken naar zondag. Uh, ik ben nu eigenlijk alleen met, met morgen bezig, met de ronde van morgen. Uh, je moet zorgen dat je daar uh, gewoon weer goed speelt. En uh, dat, je, dat je de leiding blijft houden of de aansluiting tot de leiding. En dan uh, op zondag uh, zien we het wel weer verder. Ja, het heeft gewoon niet zoveel zin om, uh, om al op de zaken vooruit te gaan lopen. Nee. Want ja, er, er kan nog zoveel gebeuren, dus geduld ja. en, uh, en dan zien we het wel. Nou, dan gaan we niet op de vooruit, zaken vooruit lopen, maar kijken we even terug. Want twee jaar geleden ging je uh, ook na twee dagen aan de leiding in hetzelfde toernooi, daar in Oostenrijk. Uiteindelijk werd je derde. Uh, kan je vertellen wat er toen, ja, tussen aanstekens misging? Want je werd dus niet de eerste. Ja, nou, uiteindelijk uh, maakte ik op de 72e en de laatste hol maakte ik een drieput, Waar ik eigenlijk twee puts nodig, uh, ja eigenlijk nodig had moeten hebben om in de play-off te komen. Ja, nu maak je een drieput en dan word je met, uh, met één slag uh, word je derde. Omdat twee andere jongens wel uh, de playoff mochten spelen. Ja, en dat uh, zo dicht zit het bij elkaar. Dus dan heb je 72 holes gespeeld en dan kom je één slagje tekort. Ja. Ja, daarom is het ook uh, ja, zo moeilijk om om 72 holes uh, geduldig en gefocust te blijven. Ja, en, en, en denk je daar dan ook aan, als je nu weer over die baan loopt, uh, dat ging toen goed, gaat, er, gaat nu goed, uh, is dat iets wat daar meespeelt in positieve of misschien wel negatieve zin, dat je er druk door voelt? Nou, als je als een je baan speelt waar je in het verleden goed hebt gespeeld, dat, dat heeft altijd denk ik positieve invloed, je hebt een goed gevoel op die ja. baan en uh, je weet dat je daaruit de voeten kan, dus dat soort dingen, dat, dat, dat helpt absoluut mee. Uh, maar ja, het geeft ook geen garantie. Uh, maar het is absoluut lekker om op een baan te spelen, waarvan je weet dat je gewoon uh, goed uit de voeten kan. Ja. En, uh, Deze ja, baan ligt jou om uh, om het af te maken. Deze baan ligt jou goed. Absoluut, ja, ja. ja, ja. En waarom is dat? Uh, nou, hij is, voor, hij is hele goede, goede greens, het hele snelle greens, en daar, uh, daar hou ik altijd heel erg van. Uh, ja, en daarnaast is het een bepaalde layout die, ja, iedere speler heeft zo zijn eigen visie op een baan. En deze, deze baan ligt mij gewoon, en ik zie de schoten die gespeeld moeten worden eigenlijk. Dus het, dat is meer een visueel iets dan, dan iets anders eigenlijk. Het, ja, in, in dat opzicht ligt hij me gewoon heel erg. Ja, dat wil zeggen, als jij hem zou tekenen, zou je hem zo tekenen? Dat zou al dichtbij zijn, want ja? uh, ik, ik kan hier goed uit de voeten. Ja. Dus het zijn absoluut ja. banen die, mij, uh, die me aanspreken. Uh, uh, wat ik me afvroeg, uh, het heeft natuurlijk ongelooflijk geregend in die regionen. Heb je daar last van? I I hoe, hoe is het daar? Nou, de baan is wel uh, is wel nat. Uh, en daardoor speelt hij heel lang, want je krijgt nul rol op de bal. Als het droog is, krijg je soms nog 20, 30 meter rol. En ja, dan spelen de holes wat korter. Maar uh, het verbaast me eigenlijk uh, in, in hoe goed de, con de condities van de baan nog steeds zijn. En, en dat geeft aan dat, uh, dat het gewoon een topbaan is qua onderhoud en, en, en qua afwateringssysteem wat erin zit. Uh, dus hij kan heel wat water hebben, maar uh, eigenlijk merken we er niks van. Oh, Oké, okay. nou dat is uh, een, een goede prestatie van de organisatie. Uh, tot slot Joost, uh, wij kwamen de naam van Yevgeny Kavelnikov tegen in de uitslagen. Is dat inderdaad de oud nummer 1 van de wereld, van het tennis? Dat klopt, ja. Dat ja? klopt. Dat is de oud van de tennis... en die heeft een carrière-move gemaakt naar, naar het golf toe. <laughs> um, en die probeert het nu een beetje bij de professionals. Ik heb eigenlijk geen idee wat hij gemaakt heeft. Nee. Nou, nou wij hebben gekeken. Uh, 147 is hij geworden met een score van uh, 164. Dat is plus 20. Je had, die, had die beter bij tennis kunnen blijven, denk ik. <laughs> dat denk ik ook. Joost, dank je wel. Uh, ik wens je veel succes de komende dagen. En als het al even goed, uh, goed gaat, dan, uh, dan spreek ik je zondagavond weer. Helemaal goed. Ik okay. hoop het horen zondag. Succes. Bye bye. Dankjewel. Joost, Luister was dat. En dat is Christel. Maar volgens mij gaan we even naar Ronald van der Geer. Want uh, die volgt uh, het voetbal. En natuurlijk de Belgen. Bloed, zweet en tranen, Roland, of niet? Ja, zeker. En uh, nu tranen. Want uh, Servië scoort. En dat uh, gebeurt een minuut of drie voor tijd. Dat wil nog niet zeggen dat België in paniek moet zijn. Maar een 2-0 voorsprong is uh, teruggebracht tot 2-1. Het is een uh, vrije trap van Kolarov. Die net buiten het strafsomgebied genomen mag worden. En ja, nu aan doelman Courtois voorbij gaat. Die Courtois, die toch al een paar keer... De zekere inzet van uh, de Serviërs heeft weten te keren. Alleen uh, nu werkelijk geen antwoord kan geven... Op deze perfecte vrije trap is een kans geweest onder meer voor Tadic van, van Twente. We hebben Markovic gezien van heel dichtbij. Dus dat wordt nog heel spannend in de laatste 2,5 minuut. Want België kan afstand nemen daar van Kroatië. Verder nog opvallend eh, Oostenrijk-Zweden. Dat is wel bijna afgelopen. Oostenrijk stond met 2-0 voor. Zweden heeft via Johan Elmander, die hier in Nederland bij Feyenoord speelde, een, een goal gemaakt. In de 82e minuut en vecht nu voor de gelijkmaker. Maar het is daar nog kort een, een minuutje nog. Oké, okay, Ronald, dankjewel. Wielredder Nikita Novikov is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. Daar gaan we weer. De Rus van Vakantse Leid DCM kan nog een contra-expertise aanvragen. Zal dat naar verwachting ook wel doen, maar mag voorlopig niet in actie komen. Hij is betrapt op Ostarine. Een middel dat nog niet heel erg bekend is. Dopingdeskundige Douwe de Boer van het UMC Maastricht over Ostarine. Dat is een um, geneesmiddel wat al niet geregistreerd is voor de, voor de markt.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 Ja, dat was Douwe de oude Boer, de dopingdeskundige... Uh, en dan de reactie van Valkanceleid DCM, vraagt u zich af. De ploeg uit Nederland wilde niet reageren voor onze microfoon, helaas. De dag na de 3-2-overwinning op Jong Duitsland... heeft de selectie van Jong Oranje op het strand doorgebracht. Napraten, uitwaaien en voorbereiden natuurlijk op de volgende wedstrijd. Joep Schreuder ging mee en praatte met Stefan de Vrij. De verdediger van Feyenoord geniet na op het strand. Na gisteren een mooie overwinning. En nu lekker uh, nog even van genieten hier. Even bijkomen, herstellen. En uh, daarna gaat de focus weer op uh, Rusland. Want uh, ja, over twee dagen wacht die wedstrijd alweer. Met dank aan Ver gisteren. Was je extra opgelucht. Je oud ploeg genooid. Die 3-2? Ja, tuurlijk. Tuurlijk ben je dan blij. Uh, de manier waarop. Dat uh, als ik eerst in de fout ga. en uh, komen ze op 2-1. waardoor het toch weer spannend wordt. En daarna. Ja, waren zij sterker? Uh, en precies op het moment dat het eigenlijk weer beter stond, uh, scoren zij 2-2. En uh, ja, zij drukte niet door. En uh, zij zakte weer wat in, waardoor wij weer uh, kans kregen en uh, sterker werden. En uh, uiteindelijk ook nog 3-2 scoren. En uh, ja, daar ben ik heel blij. Je was hartstikke goed. En net na rust, is dat nonchalance, die bal verspelen? Heb ja. je erover nagedacht? Ja, ik heb erover nagedacht. Het, uh... Inderdaad, de eerste helft uh, ging eigenlijk gewoon heel goed. En uh, ja, wat is het dan? Het uh, neemt er al uit. Ja, een beetje misschien toch uh, uh, overmoedig, uh, concentratie. En die bal moet gewoon gelijk weg. En hij lag nog niet helemaal lekker. Waardoor ik hem okay. nog één keer mee wilde nemen. En uh, dat is één handeling te veel op dit niveau. En, uh, maar ja, dat uh, is gebeurd en daar moet ik van leren. En, uh, en uh, ja, dat is nu afgesloten. En, uh, Eigenlijk door naar de volgende wedstrijd. Nou, op naar Jeruzalem tegen Rusland. Is dat, dat, dat zegt men dat het een mindere tegenstander is dan Duitsland. Zie jij dat? Weet je er iets van? Nee, ik denk niet dat ze minder, minder zullen zijn. Ze zullen wel een ander, ander type tegenstander zijn. Uh, die misschien uh, minder op de aanval zal spelen als uh, Duitsland dat doet en deed. En uh, ja, nu gaan we ons daarop richten en, uh, en kijken naar hun kwaliteiten en uh, zwaktes. Hou je het vol hier, twee weken? finale is... Uh... Nou, kan wel, hè? Ja, dat is nog heel ver... Uh... Ja, maar dus jullie zijn wel overtuigd toch van dat het kan? Tuurlijk zijn we daarvan overtuigd. Uh, dat moet je ook zijn, anders, uh, anders hoef je niet naartoe te komen. En uh, ja daarom is het lekker dat je goed bent begonnen. Dat je de eerste wedstrijd uh, hebt gewonnen. Dat is, dat is gewoon lekker. En uh, daar moeten we nu op doorbouwen. En uh, ja als je, als je de komende wedstrijd wint, kan je, kan je hele goede zaken doen. Stefan, de Vrij van Jong Oranje. Zometeen luisteren naar uh, zijn baas, Bosso's Corpot. Nu eerst naar Ronald van der Geer, want de Belgen zitten met de billen bij elkaar. Toch, Ronald? Nou ja, dat, dat gevoel heb ik wel. Dat ze op de tribune met de billen bij elkaar zitten. Want België-Servië is 2-1. Nog tien seconden te spelen. En de Serven krijgen nog een corner. De Serven die natuurlijk wel drukken. Dat niet heel overtuigend doen. Waardoor België wel op de been blijft. Maar ja, het zal maar gebeuren. Dat je toch een zekere voorsprong en drie punten in de slotfase weggeeft. Dus inderdaad, dan maar terug naar die billen bij elkaar. Die corner komt vanaf de rechterkant. Wordt door Courtois weggebokst. Dat is toch wel de held aan de Belgische zijde. Naast natuurlijk de doelpuntenmakers, de bruine en Fellaini. Uh, en nu heb ik het idee dat het afgelopen is. Ja, ja het, is, uh, het ontploft daar. Het Koning Boudewijn stadion ontploft. Want uh, nog maar even schetsen. Uh, het, uh, België ging samen met Kroatië aan kop in de poel. Ongeslagen. Alleen gelijk gespeeld tegen elkaar. De rest uh, alles gewonnen. Nou, ja, Kroatië verliest vanavond verrassend uh, van Schotland. En dan kan België zich natuurlijk in een Uitstekende uitgangspositie manoeuvreren. Maar dan moest er wel gewonnen worden van Servië. En dat gebeurt. Het elftal van Wilmots wint in eigen huis met 2-1. Dat is nog eens prettig de zomer ingaan. Ronald, Ronald van der Geer. Ja, ik had het beloofd. Bondskloos Korpot van Jong Oranje. Ook hij had natuurlijk een zonnig humeur. Dat had alles te maken met de benauwde 3-2-zegen op Duitsland. Ja, ik was, of we zijn natuurlijk allemaal heel erg blij omdat het de eerste keer sinds 20 jaar dat we een Jong Duitsland hebben gewonnen. Dus dat is ook wel heel bijzonder. En als je dan ziet hoe het is gegaan, hè, met een, een zeer bijzondere stand. Een bijzondere scoreverloop. 2-0 voor, 2-2 en dan in de laatste fase toch 3-2 winnen. Nou, mooie kan eigenlijk niet. Neem je ons nog even mee naar de, naar de rust. Jullie bleven ook lang in de kleedkamer. De Duitsers waren er al een tijd. Scoren direct na afloop hè, of na, na het begin van de, van de tweede helft. Wat gebeurde er in de rust eigenlijk? Nou, ik heb uh, wel het een en ander gezegd in de rust. Want uh, ik weet hoe Duitsers zijn. Ik heb er zelf gewerkt ook een paar jaar. Ik, uh, we kennen die mentaliteit. En uh, ja, die, uh, die, die verliezen pas als ze het laatste fluit hebben gehoord. Uh, en dat heb ik ze ook uh, voorgehouden iedere keer. Ze hebben blijven voetballen zoals ze moeten voetballen. Hou die bal in de ploeg. Uh, zet druk naar voren toe. Dus alles uh, wat we in de eerste helft hebben gedaan... moest herhaald worden. En met nog wat scherper. Ik zei er zorg dat je geen goal tegen krijgt. Nee. En dan verdomme, de eerste ja. de beste...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 Het is helemaal niet zo. Er wordt helemaal ook geen enkele invloed geprobeerd nee. te krijgen. Dus, maar er is toch wel belangstelling, gewoon een leuke belangstelling. Nee, een leuke belangstelling. is Ze zeker. Ze zijn heel ge geïnteresseerd en wel dus heel in Indonesië heb ik begrepen, want heel veel mensen hebben daar ook gekeken naar die wedstrijd. Uh, laatste vraag: uh, er zijn brieven bij de KVB binnengekomen van Palestijnse organisaties. Ik dacht, moet je nou in Israël spelen, hè? zo in het algemeen. Maar zo zeggen: wat is jouw verhaal hier? Wat vind je ervan? Ik zeg alleen maar op dat wij zijn om te voetballen. En wij hebben niks met politiek te maken. En uh, ik vind het altijd vervelend. Ja, waar je ook komt in dat soort ik heb landen. In mijn privéleven heb ik daar mijn eigen gedachten over. Maar dat, uh, dat ga ik zeker niet uiten. En ik, uh, ik vind, laten we ons nou beperken tot voetbalspelen. En dat doen we met z'n allen, met alle landen die er zijn. En het is een groot feest en uh, zo moeten we het ook zien. En dan op naar Jeruzalem, wat een bijzondere stad is. Dat, dat, dat is toch wel speciaal ook voor de jongens, denk ik. Ja, alleen we zullen niet zoveel ervan zien, want uh, we gaan niet een, een toeristische route uh, soms, afleggen daar. Soms is het wel een benauwende wereld, hè, het voetbal. Ja, <laughs> nou, leuk, maar ja. Ja, maar het is in die, die, die, die x-ante jaar dat die voetballers kunnen spelen. is het ook heel erg belangrijk dat ze zich daarop concentreren. Corpot, de boskoos van Jong Oranje. Hij wil natuurlijk de finale halen. Daarin is zelfs het EK uh, voor uh, ploegen tot 21 jaar. Ja, voetbal in Israël, uh, dat is het gasland dus van het EK. Voetbal is de populairste sport, ook daar. Maar het niveau laatste wensen over, ook op het hoogste niveau. Daar probeert de Nederlander Willem Luijks wat aan te doen. Als medewerker van het Wingate Instituut, het nationale sportcentrum van Israël... geeft hij cursussen aan beginnende voetbaltrainers... in de hoop het niveau zo omhoog te krijgen. Nu moet ontwikkelingswerk misschien zelfs tegen beter weten in. Edwin Cornelissen volgde Willem Luijks tijdens een cursusdag... waarop hij zich ook een bijzondere waarop zich ook een bijzondere gast aandiende. Hé hey Willem, daar staan wat muren. We zijn in de buitenwijken van Jeruzalem. Achter die muren, daar zijn wij net binnen geweest hè? Ja precies, we zitten in uh, Abu Ghosh, dat is een uh, Arabische plaats. En uh, hier is een, is een klooster. En we komen hier een jongen ophalen, die is geboren in Ghana. Die heeft drie jaar in een klooster gezeten in Ghana. En hij schijnt hier nu acht maanden als monnik in, uh, in Abu Ghosh te zitten. En die wil gaan kijken of hij een uh, carrière kan gaan maken als voetbal, uh, voetballer.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 Hartoordeel van Willem Luiks vanuit Israël. Edwin Cornelissen maakte de reportage. Sensatie vanmiddag op het Open Nederlands kampioenschap zwemmen. Want op de 200 meter wisselslag bij de mannen... zwom Mike Marissen een nieuw Nederlandse koor van 2 0 71 En dat is een bijzondere prestatie... want de oude toptijd stond al sinds 1997 op naam van Marcel Wouda. Een bijdrage vanuit Eindhoven van Bob van der Tak... De laatste meters van Mike Marissen zijn bloedstollend spannend... want het is een dubbeltje op zijn kant. Redt hij het net wel of redt hij het net niet? Vraagt iedereen zich af. Het is gelukt. De missie is geslaagd. Met zijn 2 is Marissen 600ste sneller dan Wouda... 16 jaar geleden tijdens een gouden EK-race in Sevilla. En dat geeft de nieuwe recordhouder natuurlijk een onbeschrijfelijk gevoel. Ja, een kick. Een kick van uh, voldoening. Dat je eindelijk je werk uh, ja, wordt afbetaald. Wat dacht je toen je op het scorebord kreeg? Toen dacht ik, yes, eindelijk. Vorige keer zat ik er de 12, uh, nee, 1100ste boven. Ja, nu eindelijk uh, gehaald. Dus. Uh... Was je erop uit vandaag? Uh, in mijn hoofd wel. Maar of het lichamelijk uh, kon, dat uh, wist ik niet. Ja, dus uh, ik, wou, ik wou gewoon uh, mijn best gaan doen. In, uh... Dat is gelukt. Hoe is dit nou mogelijk? Ja, weet ik niet. Uh, dat zou je aan mijn trainer moeten vragen. Ik heb gewoon uh, lekkere trainingen kunnen draaien. Uh, alles kunnen doen. En, uh, ja. per, uh, per training voel je dat je steeds sterker wordt. Dus ja, dat is het mooiste eraan. Ja, het is wel bijzonder, hè? Uh, Zo'n oud record dat jij doet sneuvelen. Ja, zeker. zeker. Ik zal uh, vannacht denk ik nog niet uh, echt van uh, slapen. Ik heb het zelf ook nog niet echt door dat ik hem, dat ik hem heb. Maar, uh, ja. Je bent een beetje sprakeloos, heb ik het ja, idee. Zeker, zeker, zeker, ja, zeker. Ja, Mike Marissen hij was in de afloop nog een beetje beduust van... van zijn bijzondere prestatie. Dan maar eens luisteren naar de man die het Nederlandse koor kwijtraakte. Marcel Wouda. Hartstikke mooi. Echt, ik ben blij dat het uit de boek is. en uh, Het heeft 16 jaar gestaan... Um, en die, je weet gewoon als je een record zet dat er een moment komt dat het uh, verbroken gaat worden. En uh, um, ik, ik, ik vond het fijn dat ik erbij was, dat ik het kon zien. Ik vond het ook een mooie race, een gedurfde race uh, van hem. Ik dacht op het einde, het gaat hem net niet helemaal worden, maar hij had een geweldige finish. Dus uh, ja, gewoon super. Werd het ook tijd dat dit record uh, uit de boeken verdween? Ja. Ik, uh, ik, kijk, het was destijds, uh, ik was op dat moment uh, de beste van Europa, de beste van de wereld. Uh, maar we zijn 16 jaar verder en het, het heeft een enorme vlucht ge uh, genomen de tijd op de wisselslag. Mede dankzij uh, die hele snelle pakken, mede ook dankzij de invloed van een Michael Phelps... <tacht> um, maar wij zijn daar een beetje in stil blijven staan. Dus ik ben blij dat daar beweging in komt. En belangrijker is ook dat daar achter een groep jongens zitten... die echt ook naar dat niveau toe aan het kruipen zijn. We hadden vanochtend ook een jeugdrecord van Kyle Stolk, 2-4. Dat begint ook echt weer een goed niveau te worden. Dus het wordt wat breder. Dat is een goed, een goed voorteken. Ja, Nederland begint dus weer een beetje mee te tellen op de wisselslag... al mag Marissen deze zomer nog niet deelnemen aan het WK. Want daarvoor heeft hij zich niet gekwalificeerd. Om op de grote toernooien te mogen uitkomen, zal het nog sneller moeten. Internationaal wordt er nog wel wat harder gezwommen. Uh, ja, wordt gewoon gemiddeld uh, 1,58% gezwommen. Ja, en dat, dat zit er nog niet in, misschien voor de volgende keer. Dus, uh... Kijk, dit is nog geen limiet om mee te doen met de wereldkampioenschappen. En daar werd je, 15 jaar geleden werd je daar wereldkampioen mee. Dus nu uh, is het nog niet eens een top 16 tijd in de wereld. Hè. Dus om de ontwikkeling in dat niveau aan te geven... Dus, maar het is wel een opstap naar volgend jaar de EK toe. En daar moet hij, dat, dat is haalbaar nu. En dan, uh, en dan kan hij ook doorgroeien naar eventueel een finale niveau. Ja, en om, uh, om daar op het podium te gaan, dan moet je wel echt nog een stap harder. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek. Eerst nog maar even genieten van deze memorabele zwemdag. Ja, zeker. Zeker. beseffen het alleen nog niet echt. Dus, uh, ja. En nu? Uh, Zometeen uitzwemmen, dan controle en dan. Uh... Naar totaal eten en dan slapen en dromen. Dat zeker, dat zeker. Ja, dat zal wel lukken. Mike Marissen was dat. Hij is dus de nieuwe Nederlandse koorhouder op de 200 meter wisselslag. Dan naar Ronald van der Geer. Ronald, veel gevoetbald wordt er in Europa. WK-kwalificatie. Uh, hoe staat het ervoor? We weten dat de Belgen hebben gewonnen en goede zaken hebben gedaan. Ja, die hebben met 2-1 gewonnen. Kroatië heeft uh, thuis tegen Schotland met 1-0 verloren. Dat betekent dat het uh, toch verrassend is. Bijna net zo verrassend. Als dat Rijn Mercia geen uh, volkszanger van Nederland is geworden. Maar um, België staat nu op kop met 19 punten. Kroatië daar dus achter. Die twee maken het uit. Um, drie punten erachter, want Kroatië haalde niets binnen. Um, Snotgras is overigens de man die uh, scoorde voor Schotland. Daar uh, in België aan. denk ik een, een standbeeld uh, voor op. Dan even de pool van uh, Italië. Want ook uh, die wedstrijd is afgelopen. Italië is niet verder gekomen dan 0-0 tegen Tsjechië. Rood voor Balotelli daar. Puntje dus erbij. Italië blijft wel in pool B de koploper. Met um, vier punten voor op Bulgarije. Tsjechië krijgt er een puntje bij. Staat derde met negen. Dan de Pool van Duitsland. Daar waar Oostenrijk toch verrassend. Met uh, 2-1 won van Zweden. Zweden kwam nog wel terug. Maar uiteindelijk is uh, Janko de matchwinnaar daar. Maakte de winnende goal. Duitsland heerst in, uh, in die pool, Maar Oostenrijk staat nu knap tweede. Met elf punten. Moet wel Ierland. Dat met 3-0 won van de Faroe Naast zich dulden. En Zweden zakt even weg daar. Naar een... Uh, naar een vierde plaats. En dan hebben we alleen nog Rusland. Dat staat op dit moment achter tegen Portugal met de 1-0. Rusland is daar de koploper en Portugal de nummer 3. De is maar één punt. tweede helft hè, is uh... zojuist begonnen. Zojuist begonnen, oké. Okay. Ja. Ronald, dankjewel. Okay. Um, een paar berichten heb ik nog verhuurd. IJsdom in Almere dreigt noc NSF en de KSB met een kort geding. Initiatiefnemers hebben de sportkoepel en de Schaatsmont een ultimatum gesteld. Uiterlijk 11 juni, dinsdag dus, willen ze horen of Almere wordt gekozen... als topsportlocatie voor het schaatsen. Almere werd aanvankelijk als locatie voor de schaatshof verkozen... boven Heerenveen en Zoetermeer... Maar dat besluit werd opgeschort en uitgesteld tot augustus... nadat er vanuit Friesland een storm van kritiek was losgebarsten. En de KNSB heeft het ultimatum voor kennisgeving aangenomen. En Fabian Cancellara doet niet mee in het De frans Zwitser richt zijn vizier al meer op het WK in Florence. En Thomas Voeckler heeft de zesde etappe in het criterium Du Dauphiné gewonnen. Hij was zijn drie medevluchters te snel af. Chris Froome behoudt de trui. Dit was het. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Nog een hele fijne avond en een fijn weekend. Dag.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 Een microvezeldoek, gratis. En we vullen uw uitvloeistof bij, gratis. Fijne vakantie. Karklas repareert. Karklas vervangt. Uw kapitoolreisgif voor 17,50 ligt onder meer bij AWB, VND, Bruna, Selexis en Bol.com. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?